Israël zegt een gegijzelde militair te hebben bevrijd. De vrouw werd vannacht gevonden. Correspondent Nasra Habiballah. Het leger laat dus weten dat zij vannacht uh, door grondtroepen uh, gevonden is... en dat het ze gelukt is om haar mee terug te nemen. Uh, ze hebben haar medisch laten checken... Uh, en daarna mocht ze weer terug naar haar familie. Uh, maar er is verder niks bekendgemaakt over waar ze dan zat... en hoe ze haar dan hebben kunnen bevrijden. Volgens ooggetuigen was het Israëlische leger... van. Met tanks bij Gaza-stad. Al Jazeera meldt dat de situatie heel gespannen was. Er zou ook op auto's zijn geschoten die de stad proberen te verlaten via de evacuatieroutes. De beperkingen op het spoor bij Rotterdam zijn voorbij, dat meldt de NS. Vanochtend viel er een kapotte bovenleiding op een hoge snelheidstrein. Daardoor reden er de hele dag minder treinen van en naar Rotterdam. Joran van der Sloot is vanuit de Verenigde Staten onderweg naar Peru. Dat meldde Amerikaanse media. Hij was in de VS om een deal te sluiten met de FBI. Onlangs bekende hij de moord op Natalie Holloway in ruil voor strafvermindering. De straf die in de VS is opgelegd mag hij gelijktijdig uitzitten als zijn straf in Peru. En het gaat beter met wilde zoogdieren in ons land. Dat blijkt uit een nieuwe meting. Uh, een aantal, aantal soorten doen het uh, nog gewoon heel erg goed. Uh, denk aan, uh, aan de bever, de otter, uh, das. Het zijn soorten die nog steeds heel erg hard toenemen dankzij bescherming. We hebben ecoducten aangelegd, faunentunnels, dassentunnels aangelegd. En die tunnels zijn soms al tientallen jaren geleden aangelegd. Maar het kan dus lang duren voordat dieren de tunnels ook echt gaan gebruiken. Het weer nog. Vanuit het zuiden regen vanavond. Vannacht ook regen. Morgen begint de dag droog met af en toe zon. Maar uiteindelijk toch ook weer regen. Het wordt dan 13 of 14 graden.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 De Bewitch, de eerste, eerste popgroep die aan het einde van de jaren negentig enkele hits scoren. De leden zijn de tweelingzusjes, Adele en Kevin Lynch. Dat is uiteraard niet de Bewitched die je hoorde. Dit was Bewitched uit Zweden, de Trash Black Metal Band, die toch voor mij inzien iets betere nummers maakt dan uh, de andere Bewitched. Welkom terug, trouwens. Welkom terug. Welkom bij het tweede uur. Play it loud. Underground. Precies, in Halloween-sferen. Nou, oh, inderdaad, als je goed luistert, hoor je op de achtergrond. Michael, hoor je hem. Wie weet, zit in, ligt hij onder je bed. Nee, nou, die is hier te groot voor. Hij ligt eh, niet onder je bed. Valt wel op. Er is niks onder je bed. Hij is hier gewoon in de studio. En als er iets onder je bed is, worden vrienden mee ofzo. Yeah. Um, we gaan verder met een band uit Noorwegen. Een zanger overleden. En, uh, ja. Het nummer, dood, dood, ook altijd dood. Dat is toch wel heel duidelijk. Dood. Hun boodschap, ja. Heel. Hier is het Yes. Uh, we onderbreken. Nee, we onderbreken niet. nummer is gewoon afgelopen. Maar uh, normaal doen we twee nummers achter elkaar. Tenminste, 1, 2, 2, 3, 6, 7. Maar het is tijd voor de nummer 13. En de nummer 13 is altijd een uh, speciale. Oftewel, speciale. En voor mij gewoon bekend. Cult, monumentaal nummer. En dit keer heb ik weer. Een dead, het is elke keer een dead metal plaat, kom ik erachter. Maar het is weer een dead metal plaat. En het is geworden obituary met slowly we wrath <laughs> Thank no. Bandits, Goat Zombie... ...van het gelijknamige album ook. En dan nu. Ze hebben een nieuw album uit. Ze bestaan al sinds 1998. Ik heb het over de band Shining. En dan wel de... ...Zweedse Shining. En niet de Noorse Shining. Want dat is weer... ...iets andere muziek. Uh, ja, nieuw album uit. Genaamd ook Shining. En ik vind het een geweldig album... En we gaan nu luisteren naar een, uh, het nummer Afzender Onbekend, oftewel Afzender kent. Shining met afzenderen... aan Afzender onbekend, dat zei ik net ook al. Maakt niet uit. Uh, verzoekjes kan je altijd doen hier. Bij mij, bij Marcel. Via... het? Uh, Instagram. TikTok heb ik niet, maar doe het maar gewoon. Wie weet komt het aan. Uh, hier is een nummer speciaal voor... Remy. Je weet het zelf nog niet waarschijnlijk. Remy uit Almere, maar deze is voor jou aangevraagd. Hier is... Cradle of Filt met... The Eve, The Art of Witchcraft. minuut. Wat is het? 2.32? Ram naar Macabre. Nog niet eens. Nog niet, eens. niet nee, eens. Nog geen twee minuten. Waren we waren nog sneller. Ze hebben een persoonlijke koor verbroken. Macabre met het nummer Serial Killer. Niet echt dead metal, black metal, maar Halloween. Ik vond hem gewoon tussenpas met al hun seriemoordenaars. En met Serial Killer pakken ze ze allemaal. Um, we gaan een tijdje terug. 1992 is deze band opgericht. Troll. En hier is het nummer... Ja, over Doubens... Kleurenmark... Je hoort... Oh, ik moest wel in de microfoon praten. Ik dus zit gewoon naast de lullen. Ik weet niet of je... Je bent hoort door, hoor. satanic <laughs> warmaster. <laughs> met het nummer The Vampire Tyrant. Satanic warmaster. Finse black metal band. Uh, het is eigenlijk een eenmansproject. net Zoals Funeral Mist. Alleen... Satanic <mys> <Cy> <Cy> warmaster treedt wel op. En Funeral Mist helaas niet. Nog niet. Je weet het niet. Eh... Uh, ja, de satanic tyrant werewolf. Oftewel Nazgul. Die man doet alles zelf. Alleen tijdens de live optredens kan hij natuurlijk niet allemaal zelf doen. Dat, uh, uh, dat waren bijna alle nummers. Ik heb er straks nog eentje voor je. Maar we hebben ook nog de Concertagenda. En die doet Marcel uiteraard. Yes. the Play It Loud Concertagenda. De uit New York afkomstige hardcore zwaargewichten Stray from the Path zijn terug. Nadat ze in 2019 nog een kolkende Moshpit verzorgden als support van While She Sleeps, komt het viertal nu terug voor een eigen headline show op vrijdag 3 november in de Melkweg Amsterdam. Stray from the Path brengt al twee decennia hun hardcore fury en politiek geëngageerde teksten naar het publiek. Dit jaar voegen ze ondanks de uitdagingen van de pandemie afstand en zelfs een letterlijk gebroken rug het album Urthanesia toe aan hun repertoire. Geproduceerd en opgenomen door Will Putney van Knocked Loose, Body Count en Every Time I Die neemt de band ons dit album mee in apocalyptische sferen die je meesleept en niet meer loslaat. Verwacht verwoestende riffs, een mix van hip-hop en hardcore vocalen een, en een grimmige ondertoon. De band hoeft de mosh pit niet alleen te starten, want met support van Make Them Suffer Void of Vision en Knosis is de sfeer gegarandeerd goed. Waar Make Them Suffer al meerdere genres van deathcore... tot aan heavy metalcore op plaat vastlegde... combineert Void of Vision hun unieke kwaadaardige metalcore... met intense industriële geluiden. En tot slot zal ook ex-Crystal Lake vocalist Rio... met zijn nieuwe project Knosis deze album deze avond openen. Kaarten zijn 25,30 euro, exclusief 4 euro lidmaatschap. De deuren gaan open om 6 uur. Voor de allereerste keer komt het uit New Jersey afkomstige Dead Guy naar Europa toe. En op zondag 5 november staan ze in de stage 2 van het patronaat in Haarlem. En je kunt er nog naartoe. Vanuit Wales komt Silverburn, een driekoppige band... die met hoekige ritmes en dissonante riffs een naargeestige sfeer creëert. Frontman James Isaac, bekend van Taint and Hark, brengt dit... ...brengt met dit solo-project... ...een nog verneinigers geluid. De laatste plaat, ...Self-Induced Transcendental Anni Annihilation... ...is intens en onvoorspelbaar... ...door de vele wisselende maatsoorten... ...en laat weinig ruimte voor compromis. En de kaarten zijn nog te krijgen voor 25 euro per stuk... en de deuren gaan open om half acht. Silverburn begint om acht uur met spelen. Veel plezier als je gaat. En diezelfde avond... staat Empire State Bastard, het gloednieuwe... zijproject van Biffy Claro, frontman... Simon Neal en Ocean Sizes... Mike Vennert in de Melkweg in Amsterdam. In een gedeelde passie voor de zwaarste... avantgardistische en confronterende muziek... grijpen ze elke extremiteit... van metal en aangrenzende genres aan. Ook klink klinkt Simon gevarieerder dan ooit... van schreeuwen en hijgen tot grommende death growls. Toen ESB, oftewel uh, Empire State Bastard natuurlijk... aan deze sonische woestenij begon... stonden ze voor de grote uitdaging... welke muziek konden ze schrijven om deze naam eer aan te doen. Hun allereerste songs zijn het resultaat... van het delen van de meest extreme muziek die ze konden vinden... na hun tijd toeren... Uh, samen. Om dit muziekgeweld live nog meer kracht te geven schrijft Slayer-legende Dave Lombardo achter de drums vergezeld door Naomi McLeod van Bitch Falcon op de bas. Na een paar intieme debuutshows is het tijd voor hun allereerste Europese show met natuurlijk een optreden in de Melkweg. Punkband Benefits komt mee als support en heeft in slechts vier jaar een opmerkelijke transformatie doorgemaakt. Van ruige gitaarpunkers zijn ze geëvolueerd naar rauwe noise-artiesten. Het duo gebruikt Sins en Boze Vocalen om noise, hip-hop, industriële rock, elektronica en garage moeiteloos samen te laten komen. Zoals de horen is op het debuutalbum Nails. Hun muziek heeft een krachtige boodschap en onverschrokken geluid. Welke de aandacht getrokken van grote namen... zoals Steve Albini, Sleevoort Mods en Modus Selector. Kaarten zijn nog beschikbaar voor €25,90. Exclusief de 4 eurotjes lidmaatschap. Deuren gaan open om half acht. Check de website van de Melkweg voor het speelschema. En dat was het weer voor deze week. Volgende week houd ik jullie uiteraard weer op de hoogte... met de concertagenda voor die week. ...over jij naar, naar jou bent met het laatste nummer. Zo het laatste nummer alweer. Nou, het gaat laatste, de tijd snel, hè? Twee ja. uur weer snel, inderdaad. Het is inderdaad. voorbij en, gevlogen. Niet alles kunnen draaien wat nee. ik heb meegenomen. Een nee. ellende allemaal. Ja, het blijft lastig timen. Maar, laatste nummer. We gaan een keer naar Frankrijk toe... ...in plaats van Noorwegen, Zweden... ...als Scandinavische... ...Frankrijk. Osculum in fame met het nummer... ...Let There Be Darkness. En dan... Uh, hebben we hebben ja. misschien nog even tijd over de naam. We hebben, ik, ik lul er gewoon nog wat aan vast. Ja, kan je ook doen. 27 november maandag ben ik er weer. Yes. Met de, de, de, de vierde aflevering. En ik heb al allemaal dingetjes in petto. Ja, is en dingetjes plannetjes al klaar. Al klaar. En, nou, we zijn weer reuze benieuwd. Een beetje wat, wat, wat onbekendere bands gaan er voorbij komen. Maar niet minder goed dan de al wel bekende bands. En daar gaat het om mee. Play the gaan... loud underground, natuurlijk. Precies. En uiteraard zetten we nog... Even wat harder, even een standje burenruzie... voor dit laatste nummer. Ja. En uh, dat. Nou, ik kom zo dat... Ik vond het nog leuk dat jullie... jullie, jullie, jij, jullie geluisterd hebben. Ik vond het leuk. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. En ik zeg tot volgende keer. En hier is Osculum... in fame. Uh. Iedereen een heel fijn Halloween. Yeah, Halloween. Tot volgende week mensen. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. Enter op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11.